De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, vindt dat veiligheidsdienst NSA soms te ver ging met het afluisteren en aftappen van informatie. Hij zegt dat spionagepraktijken op de automatische piloot gebeurden zonder dat iemand bij het Witte Huis ervan wist. Hij denkt dat sommige activiteiten van de NSE zullen verdwijnen. Kerry hoopt op deze manier het vertrouwen te herstellen tussen de VS en Europese leiders.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 Het weer, de komende uren buien in het westen, noordwesten... en later ook in het midden en noorden van het land. Het wordt 12 tot 14 graden. In het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag in november. Goedemorgen. Het kabinet besluit vandaag waarschijnlijk om militairen naar Mali te sturen. Hoort zo de mening van de militaire vakbond AFMP daarover. Koert Lindeijer, onze correspondent, vertelt over de situatie in dat land en de VN-missie. En ik bel met een voormalig Nederlands diplomaat in Mali. Edward Snowden wil wel naar Duitsland komen om mee te werken aan een onderzoek naar het spioneren door de NSA. Wouter Meijer in Berlijn vertelt er zo meer over. En u hoort ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry over de NSA-praktijken. Er is Janssen-Steur die behandelde als neuroloog verkeerd. En daarvoor moet hij vandaag voor de medische tuchtrechter verschijnen. Onze verslaggever is bij die zaak. En ik ga erover praten met hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaat. Hoort meer over het Britse tabloid-setje Brook Coulson. In Amerika mag u binnenkort in vliegtuigen elektronische apparaten gebruiken. En Mark-Robbie Visser heeft een geheel nieuwe vorm van landbouw ontdekt... Vanuit China en de Verenigde Staten zijn ze al komen kijken. Er is wereldwijde belangstelling voor de Nederlandse waterboerderij. Wij zijn benieuwd en er is muziek vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. Om te beginnen van Edel Not your love anymore. Ooh,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 7 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De veiligheidsdienst, NRC is soms te ver gegaan... met het afluisteren en aftappen van informatie. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... tijdens een videoverbinding met een conferentie in Londen. Sommige spionagepraktijken worden op de automatische piloot... Uh, afgehandeld, zonder, volgens Kerry, dat iemand bij het Witte Huis ervan af wist. Er is geen no question dat de president en ik en anderen in hebben van dingen die veel manieren op een automatische omdat de technologie is there, the there, over the het gebeurde gewoon, omdat de technologie er nu eenmaal is... en de mogelijkheden er zijn, al dus Kerry. Maar, zei hij ook, het aangekondigde onderzoek naar de NSA zal zeer grondig zijn... en sommige activiteiten zullen helemaal verdwijnen. Goed nieuws voor de Nederlandse filmindustrie... want de sector krijgt volgend jaar 20 miljoen euro extra... van minister Bussemaker van Cultuur. De Nederlandse films worden nu vaak in het buitenland opgenomen... en bij de toegezegde geld moet daar verandering in komen. De directeur van het Nederlands Filmfonds is blij met dat extra geld. Nou, Het is fantastisch nieuws en echt van hele grote betekenis... voor de toekomst en voor de kwaliteit van de nationale filmindustrie. Uh, de filmsector die kan nu weer op kwaliteit gaan concurreren... met buitenlandse collega's. Uh, dan kunnen we weer buitenlandse producties naar Nederland komen... omdat Nederland hierdoor aantrekkelijk wordt. Maar niet alleen de concurrentiepositie van de Nederlandse film zal verbeteren... maar dat geld kan er ook meer geïnvesteerd worden in talent. Dat betekent vooral dat de hele industrie een impuls krijgt... omdat er weer geïnnoveerd kan worden en dat er talent kan ontwikkelen. En als talent beter kan ontwikkelen... geeft dat ook een kwaliteitsimpuls uh, aan de hele sector... en worden de films beter. Extra geld komt er vanwege het akkoord tussen regering en oppositiepartijen. Vooral D66 had aangedrongen op extra geld voor de filmsector. Op de A325 bij Arnhem is gisteravond een jongetje van vijf jaar om het leven gekomen... toen hij door twee auto's werd aangereden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, zegt de politie. Er zijn verschillende mogelijkheden die hebben geleid tot dat uh, ongeval. En een van die mogelijkheden die nu we onderzoeken is... Dat is dat die jongen mogelijk de rijbaan is opgelopen um, achter een hond aan. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het kind te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Bestuurders van de twee auto's die de jongen aanreden... zijn door de politie gehoord. Ook heeft de politie gesproken met andere ooggetuigen... om erachter te komen wat daar nou is gebeurd. De overheid moet vreemdelingen zonder papieren... onderdak, eten en kleding geven... zegt het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa... na een klacht van de protestantse kerk in Nederland. Maar staatssecretaris Steven van Justitie is dat niet van plan. Ik zeg niet dat ik er geen boodschap van heb. Ik neem daar wel kennis van, dat hoort u mij niet zeggen. Maar het is niet zo dat we nou meteen in de houding springen... en iedereen eten en drinken en onderdak gaan geven. Zo zit het niet. Vluchtelingenwerk Nederland hoopt dat er nu snel... een uitgeprocedeerde asielzoeker naar de rechter stapt... om de voorzieningen juridisch af te dwingen. Maar daar is Steven niet bang voor. Dit is een standpunt van een commissie sociale rechten... die juridisch niet bindend is. Het is een voorlopig standpunt. Dus laten we eerst eens even het definitieve standpunt afwachten. Het is juridisch niet bindend voor de Nederlandse regering. En het is buitengewoon onwenselijk. Werkt dat er elk jaar zo'n 5000 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat worden gezet. Treinverkeer tussen Leiden en Den Haag heeft gistermiddag en gisteravond een paar uur stilgelegen. vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. projectiel werd gevonden bij de spoorbrug over de Rijn, vertelt de politie. Ja, gisteravond tijdens de baggewerkzaamheden kwam een, een, een bom boven water. Het bleek uiteindelijk naar een consultatie van de EOD om een 500 pond te gaan. Het stil, treinverkeer stilgelegd, het scheepvaartverkeer stilgelegd... om uiteindelijk te kunnen bepalen wat de, de eventuele maatregelen zouden moeten zijn. Die maatregelen bestonden onder meer uit het verplaatsen van de bom naar een baggerschuit. Daarna konden de treinen weer gaan rijden, maar de scheepvaart ligt stil. Zolang de bom op het uh, baggervaartuig ligt, is er geen gevaar voor de omgeving of, of anderszins... Uh, de gevaar zit met name in, in uh, instabiliteit, het verplaatsen of bewegen van de bom. Golven van voorbijvarende boten zouden de bom dan tot ontploffing kunnen brengen. Explosieve opruimingsdienst zoekt vandaag een plek om de bom veilig te kunnen ontmantelen. En in Amsterdam kon er nog één keer gedanst worden in de legendarische studentendiscotheek Dansen bij Jansen. Na 36 jaar sluit de discotheek. Een van de gasten blik terug. Ik heb hier heel veel uren aan de bar gezeten, wat ook mijn uh, huidige vrouw hier ontmoet. In het hoekje daarboven zat je voor het eerst te zoenen. Ja, het is toch nostalgie wat Amsterdam weer verlaat. Het is zonne. De discotheek wordt overgenomen door de eigenaar van de naastgelegen bloemenbar, maar zal dan wel een andere naam krijgen. Eerste blik in de ochtendkranten. Trouw opent met Mali. Het gevaar in Mali houdt zich schuil in de woestijn, is de kop boven het artikel. Het kabinet wil 350 militairen naar Mali sturen. Nederlandse troepen zijn welkom, zeggen de inwoners van Timbuktu. Maar wordt dit geen tweede Afghanistan? Vraagt Trouw zich af. De Telegraaf heeft ook Mali op de voorpagina. Mali-gangers belanden in wespennest. Dat is de kop boven het kleinere artikeltje. Wespennest van jihadische en opstandige nomaden... maar ook in een kluwen van vredesvecht en trainingsmissies. Al dus de Telegraaf die overigens opent met een nieuwe pil voor diabetici. pil die bij uh, diabetische patiënten op een totaal nieuwe manier... de bloedsuiker verlaagt, is vanaf vandaag beschikbaar. Het middel werkt op de nieren en zorgt ervoor... dat het teveel aan suiker wordt uitgeplast. Volkskrant opent met de asielzoeker. De asielzoeker mag aan de slag, is de kop. Asielzoekers worden voortaan gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen... in de gemeente waar ze worden opgevangen. Het doel daarvan is ze actief te houden... en niet te laten wegzakken in het niets doen. Dat zegt Jan Kees Goed. Hij is sinds een jaar de directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA in de Volkskrant. En het AD tenslotte opent met de brief van de Nederlandse Greenpeace-activiste Faiza Olaassen. Faiza vraagt in een emotionele brief de koning om hulp. Is de kop over het artikel. En zelfs uh, zegt zij in die brief... Hopelijk bereikt deze brief u. Majesteit de koning dus. Ondanks dat ik er recht op heb, heb ik nog steeds geen telefoontje kunnen plegen. Ik wil graag mijn familie spreken, al is het maar voor even. brief dus in het AD. En verder op de voorpagina van het AD een... Uh, voor zover ik kan zien, bijna blote epke zonder land. En daarboven staat: Ik wil alles in het leven proeven. Het NOS Radio 1 Journal. Castrol Maneuvers in the Dark hoort u Live and Die. We gaan naar Mark weer Visser. Mark Robin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, nou ben ik toch wel benieuwd. Ik hoor zeer vertrouwde landbouw-agrarische geluiden bij jou. Ja. Wat hebben ze daar nou voor nieuws? Je hoort het al. Ik, ik ben hier niet alleen. Nee? <laughs> ik, uh, ja, ik kondig het vanmorgen al zo mooi aan. Hè. Uh, het, het kan ook alleen maar in Nederland ja, eigenlijk uitgevonden worden, volgens mij. Een waterboerderij ah. waar... Dat is natuurlijk een lichtelijk gechargeerd, want je hebt hier gewoon alles wat je volgens mij op een boerderij zou kunnen verwachten. Hoewel het ziet er toch allemaal net ook een klein beetje anders uit. En Annette Harbrink, heb ik me laten vertellen, komt ook niet uit een boerengeslacht. Nee, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ze staat hier wel echt stevig met de boerenlaarzen aan en een echte bezem. Ja, ja boer kan je blijkbaar ook horen. Ja. Ja. Hoe is dat ja. zo gekomen? Uh, nou, hoe ik boer ben geworden of hoe ik hier ben terechtgekomen? Nee, nou, begin maar eens bij het begin. Uh, nou, ik bedacht me dat het een heel mooi vak was om boer te worden. Ja. Dus ik ben naar de landbouwschool gegaan. Ik ben gaan werken. En uh, toen bedacht ik me, als ik echt een bedrijf voor mezelf wou... dan moest ik het gaan zoeken. Dus toen heb ik uh, een brief geschreven. En toen ben ik in contact gekomen met Stichting IJssellandschap, ja. De grondeigenaar hier. En die waren op zoek naar een boer. Nou... 1 en 1 is 2. Zo ja, so, so simpel lijkt het, ja. Nou maken we even een mijlensprong. Want daar staan we nu dan in een enorme stal... die nog voor het grootste gedeelte leeg is. Gloednieuw. Klopt. In Diepenveen. Ja, in Diepenveen. Aan de IJssel. Prachtige locatie. Mm -hmm, mm -hmm. We moeten nog even wachten tot het licht wordt... zodat we het in volle glorie allemaal kunnen zien. Ja, ja. En het is feest vandaag. Ja, het is een feestelijke dag. We hebben de opening. We hebben de opening en uh, daar hebben we wel naar uitgekeken. Zo, met z'n allen. Ja, dat kan ik me heel ja. goed voorstellen. Hmm. Um, hoeveel koeien komen hier uiteindelijk? 80 melkkoeien en ongeveer net zoveel jongvee. En het leuke is dat die koeien uh, niet alleen voor de melk gaan zorgen... maar ook voor het water hier. Ja, voor het waterbeheer en voor het natuurbeheer. Want Deventer, dat is de stad die hier een tien minuutjes rijden vandaan ligt... Die, die heeft nogal eens natte voeten hè, in, de, in de wintermaanden. Ja, Deventer is een flessenhals in de rivier. En die bebouwing die kan je niet weghalen. Dus het enige wat je doet is dan zorgen dat de rivier sneller kan doorstromen. En daar dragen wij aan bij. En dat is een uh, uniek project, mag je zeggen. Hè? U hebt ook al belangstelling uit de hele wereld. Wie heb je hier allemaal al zo over de vloer gehad? Uh, ik heb de Chinese staatstelevisie. Uh, Noorse uh, uh, journalisten van alles wat Duitse mensen, vanuit waterschappen... eigenlijk vanuit heel veel organisaties is er wel interesse. Ja. Een unieke boerderij. Een diepe veen. Ja, ja. Het lijkt zo gewoon. <lacht> <lacht> ja. Maar dat is het niet. Zeg, Wat gaan we nu eerst doen? Je bent nou een beetje aan het vegen. Ja, ik veeg even een beetje en dan voer ik een beetje brok. Aan de, aan, de, aan, de, aan de pinkie die hier staan. Welke brok, is dat deze brok hier, ja. dit? Dat ja. Is, uh, de uh, dat is een mix, hè? Dat, uh, dat kan ik wel eventjes bij, uh, ja. bij helpen. Hoeveel krijgen ze daarvan? Eh. Eh. Eh. Nou, drie, drie oh, schepjes. Oh, je slaan meteen aan, hoor. Ja, dat gaat wel, dat gaat wel. Drie schepjes. drie schepjes. Drie schepjes? Ja. Ik, ik loop met je mee. Even zo. Ja, ze moeten allemaal nog een beetje wakker worden hier natuurlijk, hè? Dat is, of niet? Of staan ze al uren te wachten ook? Oh. Eten, dat is allemaal... Uh, nou Marcel, wij gaan hier gewoon eventjes de beesten doen. Heel goed. En uh, dan gaan wij straks eens even rondkijken. Want de ijsel ligt hier natuurlijk vlak achter hè, hoe ze dat allemaal gaan aanpakken. met die... Uh... Mogen ze nog wat? Of heb, die, die laatste heeft, heeft nog niks gehad. Dat vind ik zo zielig. Die moet ook wat. Ja, nee, want dat is vervelend dat, dat je dan met een lege maag de dag moet beginnen. Dat doen we natuurlijk niet. Kom nee. maar jongens, kom maar hier. Pieke, pieke. Regel dat. Ja. Mark Robin zo, Visser voedt de koeien en gaat straks kijken wat de waterboerderij inhoudt. Fotograaf Erwin Olaf heeft de eerste euromunt met koning Willem-Alexander ontworpen. Zo'n ontwerp werd gepresenteerd op het ministerie van Financiën. Olaf werd gekozen uit twaalf ontwerpers en zo kreeg hij dat te horen. Ik kreeg uh, een telefoontje van uh, Evert-Jan Bouwman van het ministerie en ik werd gelijk heel moe. En dat was ook, want het is ook op een moment in mijn carrière dat je denkt, ik ben toe aan... een. Ik sprong niet een gat in de lucht. Ja, Wauw, wow, wat een eer. Ik sprong enorm gat in de lucht. En daarna werd ik moe. Ja, en daarna werd ik moe. Ja, het heel gek. Het was een soort uh, bijna middelbare school uh, emotie. Van twee weken had ik achter de rug. Als je moet wachten op je eindexamen uitslag, weet je wel. Nou, dat had ik dus ook.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 En een munt is eigenlijk een driedimensionaal gegeven. En dus ben ik uh, contact gaan zoeken met Rolf van Sloten. Dat is een 3D-kunstenaar, of 3D-artiest. En die heeft mijn ideeën uh, in 3D uh, omgezet. En we zijn samen toen op een gegeven moment bij dit portret gekomen. Want ik wist wel van af aan dat ik de zo de zoveel mogelijk wilde abstraheren. He, omdat, omdat, dat, omdat het wringt bij mij altijd zoals je een heel letterlijke mannenportret op een munt ziet. Dat vind ik nooit zo mooi.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 En vanaf volgend jaar hebben we allemaal een echte Erwin Olaf in onze portemonnee. Ik hoop heel veel echte Erwin Olaf in uw portemonnee. En ook in de mijnen. Nou, dat kunnen regelen. Erwin Olaf, Karin Alberts, die sprak met hem. In Zwolle begint vanochtend de medisch tuchtzaak... tegen de omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur. In 2009 werd bekend dat hij bij meerdere patiënten... in het medisch spectrum Twente in Enschede... verkeerde diagnoses stelde en ook de verkeerde behandeling koos. Met de jaren werd dat aantal steeds groter... en bleek ook dat het ziekenhuis in gebreken was gebleven. Mark Hamer zet de feiten over Janse Steur op een rij. Jarenlange gevierd neuroloog. Bekend door en geroemd om zijn onderzoek naar Alzheimer... de ziekte van Parkinson en multiple sclerose. Hij verscheent op tv als deskundig om te praten... over de toestand van Prins Klaus. Maar in 2004 moet hij vertrekken bij het Mediespectrum spectrum Twente. Begin 2009 wordt pas echt duidelijk wat hij heeft gedaan als de zaak breed in de media komt. Niet alleen zijn tientallen patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek verklaard... hij liet zonder toestemming DNA-onderzoek doen... en hij pleegde valsheid in geschriften. Letselschadeadvocaat Ime Drost doet aangifte tegen Janssen Steur... en vertelt dat hij nog steeds meldingen binnenkrijgt. Ik moet zeggen dat de meeste mensen die mij bellen... die heb ik huilend aan de telefoon of huilend op mijn kan, uh, kantoor. Een van de oud-patiënten van Janssen Steur...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 Ryan Hoekstra leidt een van die onderzoeken. Men heeft geopereerd in vertrouwen. Een mededeling van een specialist, de voorzitter van de medische staf... die zegt, het komt in orde. Ja, wij doen er wat aan. Nou, er wordt dan genoegen meegenomen. Hetzelfde geldt voor mededelingen mededeling van de raad van bestuur. En ik zeg, ja, dat is allemaal mooi. Maar in bepaalde gevallen zul je niet alleen maar moeten registreren... wat zij zeggen en daar vertrouwen in hebben... maar ook doorpakken en doorvragen. Vorig jaar november start de strafzaak met regiezitting. En dan blijkt dat de zaak Jansen Steur weer groter is geworden. Zijn bekende dossier van de honderden foute diagnoses is nu dus aangevuld met een hoofdstuk over 13 verdachte hersenoperaties. De afgelopen jaren duikt Jansen Steur diverse malen op in Duitsland als neuroloog. Begin dit jaar nog. Sie in Ens Jansen, ik herken in de stemmen. Nee, nee, nee. Ja, u praat Hollands. Ja, ja. Nee, nee, nee, De NOS weet in samenwerking met RTV Oost... te achterhalen dat Jansen steur actief is in Heilbron. Bij het ziekenhuis wordt hij op een foto herkend. Ah, uh, ja. ja? Ja? Ja. En de naam is... Het... Jansen. Ja. ja? Jansen steur kon in Duitsland aan de gang gaan... omdat hij een verklaring van geen bezwaar op zak had. De neuroloog was nooit door een tuchtrechter in Nederland veroordeeld... omdat hij zich vrijwillig... Zij het onder druk, heeft laten uitschrijven uit het artsenregister. Minister Schippers van Volksgezondheid is achteraf niet blij met die gang van zaken. Je kunt altijd de vraag stellen, hadden ze destijds niet een tuchtzaak moeten aanspannen? Wat de chikkere weg is, um, ik zou zelf een voorkeur hebben om het via de tuchtrechter te doen. En dan volgt vandaag alsnog een tuchtzaak. Aangespannen door vijf oud-patiënten. Dat kan als gevolg hebben dat Janssen Steurs zijn vak niet meer mag uitoefenen. En de Nooit meer. In deze zaak volgt vermoedelijk rond de jaarwisseling. En maandag start dan ook nog de strafzaak tegen Ernst janssen Steur. Het NLS Radio 1-journaal Sport. In de strijd om de KNVB-beker was er gisteravond één verrassing. Excelsior, tiende in de Jupiler League, versloeg Go Gohead Eagles uit de eredivisie. In de allerlaatste minuut scoorde Moussa Kalize. Heerenveen haalde aard, met aardig wat moeite eh, VVV binnen, maar won, won uiteindelijk met 1-0 door een goal van Ramon Zomer. Topscorer Finn Bogason was er toch blij mee? Voetbal gaat om meer dan alleen doelpunten. Ik vond me lekker spelen vandaag. Ik was blij met mijn inzet en, en ik vond dat ik een goede rol heb gespeeld, voor, omdat we hebben gewonnen vandaag. Dan, dan ben ik echt blij. Bij Herenveen treedt binnenkort een nieuw bestuur aan. Interim-directeur Gaston Sporren reageerde op geruchten... dat oud Hans Fonk de technisch directeur wordt. Die naam wordt heel vaak genoemd. En als het zo vaak genoemd is, dan is de kans wel redelijk aanwezig. Ik heb op een gegeven moment dat hij hier op de hoek woont... dat hij toch hier bij Veen binnenkomt. Dus laten we eens even afwachten. Na afloop van de wedstrijden is er trouwens geloot voor de achtste finales. Opvallende wedstrijden zijn IJsselmeervogels Ajax, JVC Kuik... MVV en Excelsior Rotterdam Pek zwollen. volledige schema vindt u terug op nos.nl. Utrecht heeft het geld bij elkaar voor de tourstart van 2015. Hebben ingewijden aan de NOS laten weten. Alleen de handtekeningen moeten worden gezet. Detail. Meer wil rennen, de Eken Tour verliest in 2015 zijn A-status. Staat in uitgelekte documenten van de Internationale Wiener-Unie. En Neko Tour komt dan in de Tweede Divisie... De grote rondes en klassiekers vormen samen de eerste divisie. Dat is over de sport. Eh, straks over de testamenten van de Hema. Want als de Hema die inderdaad gaat verkopen, dan kan de notaris wel rookworsten verkopen, dacht notaris Neven. Ik bel hem zo dadelijk. Dit is Radio 1. Nu is het half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Dorot Megas, goedemorgen. Goedemorgen. Greenpeace-activiste Faisa Oulazen... die vastzit in een Russische cel... wil de hulp van koning Willem-Alexander. Ze hoopt dat de koning haar situatie volgende week bespreekt... met de Russische autoriteiten tijdens een bezoek aan het land. Oulazen werd bijna anderhalve maand geleden... met 29 anderen opgepakt bij een Greenpeace-protest. Amerikaanse minister Kerry vindt dat de veiligheidsdienst NRC soms te ver ging met afluisteren. En zegt ook dat het Witte Huis niet altijd op de hoogte was van spionagepraktijken. Dat sommige diensten van de NRC zullen verdwijnen. Kerry hoopt met zijn uitspraak het vertrouwen te herstellen tussen de Verenigde Staten en Europese leiders. Door de begrotingsafspraken tussen het kabinet en de oppositie komt er 20 miljoen euro extra vrij voor de filmindustrie. Als producenten hun film opnemen in Nederland, niet in het buitenland, dan krijgen ze een belastingvoordeel. En daarna krijgt in 2018 het Spuiforum. Dat is een nieuw cultuurpaleis waarin het Nederlands Danstheater... het residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium komen. De gemeenteraad heeft vannacht ingestemd met het bestemmingsplan daarvoor. Het weer de komende uren buien in het westen, noordwesten... en later ook in het midden en noorden van het land. Het wordt 12 tot 14 graden en in het weekend dan wordt het wisselvallig. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker, Goedemorgen. De goedemorgen. Met het gebruikelijke filebeeld op de A7 van Horen naar Zandam, Bij Weidewormer, 5 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europort. Bij Spijkenisse 4 kilometer. Ja, nou, zou het wat gaan regenen, John? Wat verwacht je ervan voor vanochtend? Ja, die regen, dat, dat zal ongetwijfeld iets van invloed hebben. Maar het is vrijdag, dan valt het meestal wel mee. Komen we meestal uit zo onder de 50 kilometer. Nou, door die regen zullen we misschien iets boven de 50 komen. Als ze niet te veel botsen, hè? Ja, dat, dat sowieso. Dat doen ze de laatste dagen nogal. Ja. John, dankjewel. Houd in de gaten, Oké. Okay. En zo dadelijk, dan hoort u... waarom Nederland militairen naar Mali moet sturen. Over anderhalve minuut. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechterhersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterrenkundige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 Het kabinet besluit waarschijnlijk vandaag... dat Nederland gaat meedoen aan de vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali. Militairen zouden dan weer orde op zaken moeten gaan stellen... in het Afrikaanse land waar vorig jaar een burgeroorlog woedde. In januari komen de Fransen de Malinese soldaten te hulp. Want moslimextremisten proberen vanuit het noorden van het land... met veel geweld hun eigen staat te stichten. Ze hebben de steden Timbuktu en Gao al in handen. Na een paar weken hebben de Fransen de grote steden al heroverd. De Franse president Hollande is trots. Vous avez accompli une mission Hollande noemt het een buitengewone prestatie en ook de Malinezen zijn opgetogen. Vive Mali, vive la France. Frankrijk heeft dan wel gewonnen, maar het gevaar dreigt nog steeds. De Europese Unie begint een missie om het Malinese leger te trainen. En Nederland overweegt om mee te doen. Maar dat gaat uiteindelijk toch niet door. Het kabinet wordt het niet eens. De PvdA haalt bakzuil. Die partij die ziet zo'n missie in Afrika. Echt, dat past precies in hun, hun missie, in hun ambitie. Ze willen uh, ja, in Afrika een missie met een humanitaire taak. Maar de PvdA krijgt nog een kans. De Verenigde Naties willen Mali ook helpen... en starten de missie MINUSMA. De VN heeft 12.000 militairen nodig. De United Nations-operatie in Mali is een van de grootste in de wereld. Het zal 12.600 soldaten Het is een van de grootste missies van de wereld en oud-minister Bert Koenders mag er leiding aan geven. We zijn blij om vandaag Mr. Albert Gerard Koenders, de secretary-general's special representative in Mali, te Twee weken geleden werd duidelijk dat het kabinet weer serieuze gesprekken voert over een bijdrage aan de missie. De kans is groot dat de partijen er dit keer wel uitkomen. Het wordt nog een hele discussie, maar VVD en PVDA die willen die missie. De politieke meerderheid is dus gegarandeerd... ze zullen nog op zoek gaan naar bredere steun bij andere partijen... maar die kunnen de missie niet tegenhouden. De militaire vakbond AFNP vindt het prima... als er Nederlandse soldaten naar Mali gaan... maar de bond stelt twee voorwaarden. De ene is dat er voldoende capaciteit is, dus voldoende mensen naartoe gaan... om ook de veiligheid van mensen te waarborgen. En de tweede is dat we voldoen aan de regels voor de uitzendbescherming. En dat betekent dat mensen één periode daar naartoe gaan... en vervolgens ook weer twee perioden thuis zijn. De troepen kunnen in Mali een onveilige en onoverzichtelijke situatie verwachten, bevestigt Mali deskundige Ivan Briscoe van Instituut Klingendaal. In and, and that's the reality in northern Mali. It is a complicated situation. Het is onduidelijk wie er je vriend is en wie je vijand. Aldus Briscoe. Bovendien krijgen de militairen in Mali met extreme omstandigheden te maken. Hun werkterrein wordt in elk geval het noorden van Mali. En dan heb je het dus over dat enorme gebied... zo groot als Engeland, Frankrijk en Duitsland samen... waar voornamelijk woestijn de heersende kracht is. Waar enkele steden zijn, maar waar vooral het zand het leven van de mensen bepaalt. Kortom, heel veel onzekere factoren. Duidelijk is dat het een zeer complexe missie kan worden. Maar of het ook een effectieve missie kan zijn, dat moet nog blijken. Al dus Afrika-correspondent Kees Broeren in Mali. En vandaag maakt het kabinet dus de plannen over zo'n missie naar Mali bekend. U hoort daar later deze uitzending veel meer over. Fotograaf Carly Hermes zit dit jaar 25 jaar in het vak. In het CODA-museum in Apeldoorn is er daarom een expositie met zo'n 500 foto's. Hermes fotografeert voor grote wereldmerken zoals Nike en Martini. En hij werkt met internationale sterren. En zoekt ook regelmatig de grens op. Het hoeft allemaal niet normaal en realistisch. Er moet kracht en energie zitten in de foto's van Carly Hermes. 25 jaar zit hij in het vak. En de expositie die zijn werk samenvat heet de kunst van het verleiden. Hermes vertelt hoe hij dat doet. We zoeken in mijn onderwerpen om het iets mooier te maken dan dat het eigenlijk is. En dat, dat is toch een beetje het verleiden van. Ik hou niet zo van heel realistische beelden. En, nee, het mag voor mij allemaal wel... Afwijkend zijn en uh, uh, ja, de surrealistische kant op gaan. Als je het hele werk bekijkt, heeft Carly Hermes een handtekening? Is er iets wat we in elke foto terugzien? Nou, ik denk zelf dat dat wel de energie is of zo. Ik, ik, wil, ik wil niet hele statische beelden. Ik vind altijd wel dat het een, uh, dat het een gesprek bijna gewoon moet hebben of zijn. Dat het, dat het gewoon beweegt, bijna. Kijk, je ziet het ook weer. Een soort wind, hè? Lijkt dat ja, die door de een haar of een, of een of een blik of een lach. Of een. Weet je, het mag niet een heel doods plaatje zijn of zo. Het moet, het moet ja, bewegen bijna. Het knalt van de muur. Ja. ja. In dit filmpje horen we hoe Hermes te werk ging bij een shoot for Soot Supply. En dan vrouwen erin, ja, en, en of misschien ook dan dieren. Uh, Huid en zo. Het gaat allemaal om huid. En uh, you're going to be naked. Hier een foto van Suit Supply, waarbij een man het truitje optilt van een vrouw die op een trap zit en zo in haar kruis kan kijken. Ik weet wel dat het op het randje is en dat er best wel uh, over gesproken zal worden of zou worden, maar dat, uh, maar dat het, uh, hoe heet, in sommige landen uh, gewoon van de palen af moest, en uit, uh, uh, of, of dat het dan niet als uiting gebruikt mocht worden, dat had ik nooit verwacht. Dat, uh, was, dat was niet mijn ding. Nee. nee, het is wel gebeurd hè? Dat is, dat is gebeurd, ja, ja. In dit geval zie je dan niks, op heel veel andere foto's juist wel. Ja. Waarom kiest u daarvoor? Nou omdat het iets is uh, wat eigenlijk al honderden jaren gewoon hetzelfde is. Weet je, naakt is naakt. En als ik met styling werk, met kleding... dan, dan heb ik altijd te maken met, met een trend. En de kleren zijn dan heel belangrijk. En dat kan dan maar heel kort duren ook soms, weet je. Dus, dus, dus van, oh, wat is het een mooie styling, wat is het te gek. En dat is dan maar een jaar of zo heel erg mooi. Want daarna is dat weer weg, is dat uit. Ik vind het, het naakte lijf gewoon ontzettend mooi om naar te kijken... En uh, dat is ook wel een beetje reden. Hoe komt een fotograaf bij uh, al die grote merken die inmiddels uh, op uw lijst staan? Ik heb er een paar genoemd, hè? Mercedes, Nike, Swatch geloof ik. Ja, nou ik heb een goede agent. Zo, zo makkelijk zo. is het niet hè? Nee, en, en ik denk dat, dat zij ook wel zien dat er energie in... in in mijn werk zit. Dat dat niet iets is wat, wat heel stil is. En, en verdoofd bijna. Maar dat het energie uitstraalt. En ik denk dat de meeste merken dat wel... om uh, het dat gevoel te kunnen adverteren. Al oh, dus Carly Hermes. Reportage was van verslaggever Matthijs Holtrop. En de expositie is te zien tot eind januari dus in Apeldoorn. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Altijd al geïnteresseerd geweest in zelfmaakmode? Dan kunt u nu uw eigen blad kopen. De knip en ook de knippie. De populaire zelfmaakmodebladen zijn over te nemen. De uitgever Sanomadi wil van die bladen af. En beide bladen worden in ieder geval goed gelezen. Bij de modevakschool Silke in Utrecht gisteravond hadden daar acht vrouwen naailes. Dat is een beetje een saai geluidje, maar... Uh...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 Nou, het is duurder dan deze. Het ja. is niet voor niks. Ja. Je hebt het zeker allemaal geknipt, of niet? Nee, precies. Ik, oh. ja, ik zou hem dus zelf iets breder knippen. De juffrouw met centimeter om de nek. Ja. Dat bent u, hè? Ja, dat ben ik. En u vindt het wel een aantrekkelijk blad? Ja, ze maken uh, ja, leuke en uh, goede patronen. En uh, het, is, het is ook uh, veel overzicht. Ik vind eigenlijk het eigenlijk het meest overzichtelijke blad... en het makkelijkste om uit te werken, zeg maar...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 Nee, dat red ik niet. Ik denk dat ik nog wel twee of drie weken mee bezig ben. Hoe uh, hoog wil je hem dragen? Nou, deze hoofdstuk. Joris van der Kerkhoff op de Mode -vakschool. En hij had het over de knip en de knippie. John Bakker, waar staat het alvast? Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 2 kilometer. Een stukje verderop richting Amsterdam op de A8 bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Pernissen en Spijkenissen, 7 kilometer. Gaan nou, we naar Diepenveen. Daar is Mark-Robin Visser vanochtend in de buurt van Deventer. De koeien hebben eten, Mark-Robin. Op naar het ja. water. Nou ja, we gaan zo naar het water. Ik loop nu nog eventjes door de boerderij heen. We waren op zoek naar iemand die net aan het stofzuigen was. Met de vraag of dat wat zachter kon. Maar het is inmiddels alweer, uh, het is alweer rustig, hè? Inderdaad. Ja, ja. Staat hier nog een zeiltje? Uh, uh, jullie maken hier op voor de grote dag. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Uh, een boerderij wordt officieel geopend met ja. een gezelschap. En daarnaast is het vandaag de open dag voor vakgeïnteresseerden. Dus het zijn boeren, maar ook uh, ingenieurs, beleidsmakers. Die mogen okay. vandaag allemaal komen. Ja. Nou, ik ben zelf ook vakgeïnteresseerd. Mm -hmm. uh, Antoinette luisteraars, is boerin. En zij uh, boert samen met de andere boerin. Ja, ja met de boer. Uh, Beboer jij deze boerderij? Ja. Uh, wat hebben koeien, want jullie gaan uh, geloof ik iets van 80 koeien, hebben jullie uiteindelijk is de bedoeling. Wat hebben die te maken met, waar wijs je nou naar? Oh, er komt iemand van het kleinste kamertje. Yes. Ja, we stonden met de deur tegen. Goedemorgen, sorry hoor. Ja. Hallo, kom, kom, kom erbij, gezellig. <lacht> uh, heel leuk. Uh, wat hebben koeien met waterbeheer te maken? Nou, ze doen het heel uh, makkelijk en eenvoudig. En Goeie, gebroken. ja? Ja, want ze houden van nature natuurlijk gewoon het gras kort. En dat, dat draait 90% van het waterbeheer om hier. Dat klinkt wel heel eenvoudig, recht ja, dat is ja. uit. Nou, um, uh, als je de rivier snel wil laten doorstromen... dan moet je het graskort houden. Mm -hmm. En koeien die uh, eten gras, dus ze maken het graskort. En ze geven, daarvan die, ze geven ook nog melk van het gras. Ja. En daar heb ik ook weer wat aan. Nou, kijk eens aan, dat de mes snijdt tussen aan twee kanten. Wat ja. hier gaat gebeuren, of wat hier al is gebeurd... er worden hier een paar enorme geulen gegraven hè, langs de IJssel... En daarin, dat is dan een soort overloopgebied? Ja, het wordt een, eigenlijk wordt, wordt de rivier me, met, met hoogwater... Eh, een, niet meer een eenbaansweg met uiterwaarden die vollopen. Maar in die geulen gaat de rivier meestromen. En dan krijg je als ja. het ware een driebaansweg. En die zorgt ervoor dat het water sneller langs Deventer heen is. En u woont dan na, langs die driebaansweg? Ja, vlak pal langs. <lacht> ja. Pal langs de driebaansweg? Ja, ja. ja, ja oh, dat is dan ja. wel een hele mooie driebaansweg. Ja, dat wel. Of want uh, ja, en het is natuurlijk alleen maar drie baans weg met heel hoog water. Anders ja. is het gewoon een hele een mooie, een mooie vijver. Ja. <laughs> zeg, waar is uw boer in? Waar is de andere boerin? Ja, dat weet ik niet. Jullie, jullie doen dit samen, hè? Jullie zijn ook samen? Ja, wij zijn samen. Ik ben wel. Uh, ik, doe, ik, doe, ik doe wel de boerderij. Ja? Oh, ja. En uh, mijn partner heeft gewoon een, uh, heeft een baan. Waar is ze dan? Want dan moet ik even kijken. Bij... Hallo, partner. Hallo. Oh, wacht. Hier. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent. Ik ben Floor Dijkstra. En u bent ook boerin? Nee, ik eh, oh. ben onderwijskundige, dus ik doe het heel anders. Met, met de boerin hier langs de, langs de driebaans snelweg. Ja, ja maar... Hoe het nou, de driebaan? De... Ja, dat weet ik niet meer. Ik ja. <laughs> ja. vond het wel een vondst eigenlijk. Ja, ik ook. Ja, er eh, is hier ook een voorlichtingscentrum bij. Moeten we straks ook nog maar eens even gaan uitleggen. In ieder geval, is dit een project waarvan je kan zeggen dat het uniek is in de wereld? Ik denk het wel, zeker weten. Jullie hebben de Chinese staatstelevisie hier al over de vloer gehad? Nou, gemaakt? dat kan niet iedereen. Hoe zijn? ging dat? Ja, hartstikke goed. <laughs> Moest je daar nog iets speciaals voor doen, ook eigenlijk, of niet? Nee, nee het werd gevoiced over. Dus ik hoefde het niet in Chinees. Oh, gelukkig. Ja, ja dat is heel en, en nou ja, goed, nu dus de NOS. We gaan straks ook nog met een deskundige die gaat ons uitleggen hoe het allemaal precies werkt met die driebaan, mm -hmm. snelweg enzovoort. Hè? Het is een heel verhaal. U bent nog niet helemaal wakker, geloof ik ja wel. Je een u. beetje met je ogen nog zo... Kan ik nog even me omdraaien? Maar een ja. beetje boerin, hè? Nou, die is om uh, zes uur wakker. Dacht ik ook. <lacht> Kom op, we gaan er tegenaan. We nemen nog een plakje koek en dan gaan we zo eens even lekker naar buizen. Goed? Hoi. Tot zo. We gaan hem horen. Marco Binvisser Visser zo dadelijk vanuit de Diepenveen. De notaris krijgt concurrentie van de HEMA. Maar de HEMA krijgt nu ook concurrentie van de notaris.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 TV u met Heder Delilah. Deze week kondigde de HEMA aan samenlevingscontracten en testamenten te gaan verkopen. Mensen kunnen die zelf via internet opstellen, waarna een notaris het dan rechtsgeldig maakt. Aan de service werken volgens de HEMA gerenommeerde notarissen mee. Maar notaris Mark Neven uit Leidendorp vindt het helemaal niks. Uit protest gaat hij vandaag voor de deur een HEMA-product verkopen. Nee, HET HEMA-product. rokworsten. Meneer Neven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is de kraam al ingericht? Uh, nou, ik ben vroeg opgestaan. Ik wacht uh, inderdaad op de, op de levering van de worsten. Oh. Maar hij is er nog niet. Wie, wie levert van ze? Tien, van tien tot vier gaan we aan de slag. Oh goed. Wie levert ze, de worsten? Uh, nou, ik, ik zal het waarhuis niet noemen, maar het is niet de nou. <laughs> hema. Hoe vreemd. Uh, zeg, is dat wel veilig bij u een rookworst te kopen? Weet u daar wel uh, voldoende vanaf? Ja, weet u ik, ik weet natuurlijk helemaal niets van, uh, van worst. En oh. uh, dat is net het statement wat ik wil maken. Want uh, de HEMA weet volgens mij ook niks af van notariele producten. Dus het is mij, gaat mij erom schoen maken, hou je bij je leest. En wat ik wel belangrijk vind om als punt te maken, het, het is natuurlijk de taak van iedere notaris om uh, een klant te beleren, zoals we dat met een mooi woord zeggen. Het is mijn taak als notaris om mensen te laten zien dat ze niet weten wat ze niet weten. Mm. En ik denk dat met dit product uh, dat de notaris daar niet aan kon voldoen. Ja, u zegt een uh, zo'n document, een uh, testament bijvoorbeeld, moet op maat zijn. Dat moet absoluut op maat zijn. En ik kan alleen maar een goed document leveren als ik uh, die cliënt aan tafel heb, en van tevoren heb gesproken en echt het hem van het lijf heb gevraagd. Ja. Nou, zegt u, de HEMA heeft daar natuurlijk geen verstand van, maar die gerenommeerde notarissen wel die daaraan meewerken. Dus wat ja, is er dan ik... nou mis mee? Daar ben ik met u eens. En dat zijn ook ongetwijfeld goede notarissen. Alleen ik ben bang dat ze het eerste moment, wat juist zo belangrijk is, de klant komt bij jou aan tafel en jij bespreekt met de klant de situatie. Dat moment missen deze notarissen, omdat dat via de HEMA gaat via een online invloed oefening. Ja. En dat is nou net het gevaar wat er schuilt in dit product. Is het geen uh, jaloezie, uw actie, dat u niet bij die gerenommeerde notarissen zit? Nee, absoluut niet. Want uh, ik loop al heel wat jaartjes mee in uh, de notariswereld. En, en marktwerking, uh, dat is mij absoluut, uh, absoluut niet vreemd. Dus uh, nieuwe initiatieven, daar ben ik altijd een van de eerste onderwijs om daar aan mee te werken. Want ik vind uh, alles is belangrijk en met name het laagdrempelig maken van de Ja, en, en zou dit dan niet de, de zaak kunnen aanzwengelen? Mensen nou. komen nu misschien op een idee en zeggen, goh, nou, maar dan ga ik ook eens naar een echte notaris. Ja, dat is, dat is denk ik het positieve van deze hele situatie, dat misschien uh, heel veel mensen denken... ...hé, hey, ik heb nog geen testament of ik heb nog geen samenlevingscontract. Laat ik eens inderdaad langsgaan bij mijn notaris of bij de notaris in mijn dorp. En ik adviseer die mensen dat natuurlijk ook van harte. Hoeveel rookworsten heeft u voor vandaag? <laughs> nou, ik heb er uh, 100 besteld, maar ik dacht dat was zo'n een keer snijdt, heb ik nog 200. En uh, we hebben bedacht om uh, een oh, halve uh, rookworst bij u kopen. Uh, een halve rookworst, ja, ach, we zien het wel. Ik, ik had gedacht om de opbrengst, want ik heb zo'n genomen, om die ter beschikking te stellen aan een goed doel. En wij hadden gedacht aan het hospice Xenia in Leiden. Ah. En uh, ja, als we echt door de rookworst heen zijn, dan ben ik misschien toch nog de helemaal als we samen voor dat goede doel ja. met mij willen optreden. Misschien hebben ze ja. nog wat uh, Tom Poese ook. <lacht> goed idee. Ja, <lacht> smaakt er ook lekker bij. Meneer Neven, hartelijk dank. Tot de Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het geeft kluk. De asielzoeker mag aan de slag, schrijft de Volkskant. Asielzoekers worden voortaan gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen in de gemeenten waar ze worden opgevangen. Zo kunnen ze dan actief blijven en zakken ze niet weg in het niets doen, zegt Jan Kees Goed, directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Passagiers van de KLM moeten vanaf volgend jaar op Europese vluchten instapnummertjes trekken. om aan het aanboord gaan sneller en ordelijker te laten verlopen, schrijft de Telegraaf. Op deze manier moeten de rijen dan slimmer worden opgevuld bij het borden bij het raam eerder naar binnen dan wie aan het gangpad zit. Een van de Nederlandse Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland... heeft een brief aan koning Willem-Alexander geschreven, schrijft het AD. Faisa Ulasen vraagt de koning om haar situatie en die van haar lotgenoten... te bespreken met president Poetin op 9 november. Hopelijk bereikt deze brief u, schrijft ze. Ondanks dat ik er recht op heb, heb ik nog geen telefoontje kunnen plegen. Ik wil heel graag mijn familie spreken. Het gevaar in Mali houdt zich schuil in de woestijn, meldt trouw op de voorpagina. Nederlandse militairen zijn welkom in Timbuktu, zeggen de inwoners. Maar ze vrezen dat de radicale groeperingen simpelweg wachten totdat de buitenlandse missie weer is afgelopen. Ja, de buschauffeur in de Amerikaanse staat New York heeft in de lokale media de heldenstatus bereikt. De man stopte zijn bus midden op een brug om een vrouw tegen te houden die van die brug af wilde springen. Leerlingen die in de bus zaten hebben het gefilmd. Het staat op de website goupstate.com. Nee, dat nog niet. We dachten nu iets van uh, dat schulfje door. Ja, ja. Daar is het. Are you okay? She was, she was distraught. She was distant. She was really disconnected. I grabbed her, put my arm around her and I said, Do you, do you want to come on this side of the guardrail? And En um, that was actually the first time she actually spoke to me and she said, Yes. Ja, ze zegt. De busveur zegt ze was erg aanwezig. Ik greep haar vast en ik vroeg haar of ze terug over de railing wilde komen. En ze zei ja. Zijn ingrijpen leverde de chauffeur applaus op van de studenten die hij vervoerde. En zo klonk dat. je Dankjewel voor het meelezen. Zo dadelijk eh, na 7 uur dan hoort u meer over de missie naar Mali. Kabinet besluit daar vandaag waarschijnlijk toe. En u hoort over Edward Snowden die wil best naar Duitsland komen om mee te werken aan een onderzoek. Maar ja, of dat veilig is voor hem? Kees, Femke en Melle participeren met Meewind in windenergie op zee met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement.